Jenny van Tijn met het NOS Journaal.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 Het Mexicaanse telecombedrijf America Mobiel wil een deel van KPN overnemen. Het bedrijf wil zijn belang in KPN vergroten van bijna 5 naar bijna 30 procent. Op het aandeel KPN is bijna een kwart meer geboden dan de slotkoers van gisteren. America Mobiel is eigendom van de rijkste man ter wereld, de Mexicaan Carlos Slim. Het weer. Vanmiddag meer bewolking, in het westen regen, in het oosten een enkele bui en mogelijk ook wat zon. Middagtemperatuur tussen 16 graden op de Wadden en 20 in Limburg.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 In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 3 kilometer. Dat was een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij. Richting Amsterdam staat voor Eembrugge 4 kilometer. A7 hoorn richting Zaandam bij de Afritzaandijk 4, verderop voor het knopend Zaandam nog 3 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knopend Koenplein 4. Op de A9 ook maar Amstelveen tussen Bevenwijk en Badhoevedorp 16 kilometer. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Westpoort en knopen de Nieuwe Meer 4. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Noordorp en Den Haag maliveld 6 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. Na een aanrijding is daar de rechte ook dicht. Geeft ook vertraging richting Hoek van Holland. Want daar staat ook 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. <totstuken>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 Does anyone wanna go dancing in the garden? Does anyone wanna go dance on the roof? Does anyone wanna go in, in the garden? Does anyone wanna go dance on the roof? Does anyone wanna go, in, in the garden? wanna dance on the Does anyone want to go once and enter dark again? Does anyone want to dance, up, dance, up, dance up. on the road? All the time sequence even now. down Time goes fast, use that bone in the air Get your poppin' Does <laughs> anyone want to go once and enter dark again? They So the download I'm gonna, I'm gonna go on in the goddamn do Yes.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 Win je krijgt een groepen van 30 euro die vrij te besteden is bij 300 alle deelname 300 euro sorry die vrij te besteden is bij alle winkels en horeca gelegenheden dus die zijn aangesloten bij de hoge hakrace. tevens zullen er die dag leuke attenties te ontvangen zijn in de vorm van waardebonnen in diverse aanbiedingen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 Door middel van op je hakjes te rennen, schrijf je in, hè. Disco uit de Beach met paal 69 diner. Zaterdag 12 mei vanaf 6 uur. Schoon een 70 tot 80 disco discoparty met uitstap naar het heden. Met DJ La Luik. Toegang is gratis. Er is een speciaal menu waar mensen vooraf kunnen reserveren. Ivo aan aanmelden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 Let op, de excursie is gratis en geschikt voor alle leeftijden, maar aanmelden is wel vereist. Dat kan via www.np-zuidkenneland.nl. Dus www.np-zuidkenneland.nl voor meer informatie. U ontvangt een routebeschrijving naar de verzamelplek na aanmelding. Tijd en datum: Natuurbrug, Zandport, 10 tot half 11, Noordwest Natuurkern... Van 2 tot 4 Meer informatie vind je op www.np-zuidkermeland.nl En dat vindt plaats op 12 mei Germaal de, Vel de Velsenbroek is tijdens de, die dag voor ieder vrij toegankelijk. De dieselmotor zou af en toe draaien. Met om 11 tot 12 buiten het optreden van Dion Leegwater. Bij slecht weer op 12 mei wordt het onderdeel verplaatst naar 8 september. Dit is uh, op uh, 12 mei van 10 tot 4. Uh, wil je nou meer informatie gaan even naar www.velsbroek.germaal.nl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 Goede zorg betaalbaar blijft. Nou, de bijeenkomst heeft de verschillende inleiders, waaronder Anja Schouten, zij is van de ZZ-RVB Zorgbalans. Ook onder Trinken Trinke Stellema, zij is van het Kennemer Gashuis, is te gast. Inschrijven is door middel van een betaling op rekening 138589682 89682 naam van Rotary Club Haarlem. Ondervelding van de naam. Meer informatie kan vinden op de site van de Tijlers Museum. En um, anders via Google Rotary Club Haarlem. Maar tot zover de evenementen van Zandvoort en omgeving. Zometeen ons nieuwe item. Ik heb het net al uitgelegd. Zometeen uh, hoor je daar meer informatie over. Ook de tussenstanden in de eredivisie. En hier is Ultimate Chaos. En Casanova. I am not your Casanova. See you through your time and time again Oh, yes and I know I don't, no, I guess I know I don't, don't, don't, don't, don't, don't oh. Every man deserves a good woman And I want you to be my wife Time is so much better spent, baby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 Say it to your time and time again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 Op het is dat ons verslaggever Willem van Denzen. Willem, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Het is een kiezen aan voortaan, ook uh, GT Masters. Uh, zo dadelijk gaan we beginnen aan de laatste race van het weekend. Een uh, race over 1 uur. Een race uit de uh, Supercar Challenge. Ja, dit Supercar Challenge. Wel een uh, aardig uh, startveld. Uh, 28 auto's uh, gaan we zo dadelijk uh, van start. Ja, en uh, dat gaat toch nog wel een uh, leuke uh, er zijn ook auto's uh, met uh, twee rijders zijn auto's met één rijder. Sowieso moet iedere auto uh, minimaal één pitch maken. Ja, dat zorgt dan ook nog eens een keer uh, voor de dus, uh, spanning uh, in de race. Gaan we even kijken zo duidelijk... Uh... Na de startopstelling daarvan zien, zien we de equipe van uh, Rick, Arbes, Abres en uh, Diederik of uh, die van Paul uh, mogen vertrekken. En op de tweede plaats uh, Alex van het Hoog. derde gaan we vertrekken Jan Versluis en Robert. En op de vierde plaats zien we dan uh, Robert de Graaf uh, met Philippe Ribbons. Dan maken we de top 6 nog even Vol. Op nummer 5 gaat uh, Jan Storm van start. En op nummer 6 uh, gaan we straks uh, Danny Mark, werkman, uh, zien vertrekken. We Ik noem al uh, de naam Danny gisteren maar we hebben dus onze plan.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 Hij rijdt met een hele uh, snelle auto, een Praka. Praka Racing, uh, ja, het zegt het al: Praka Traag, uh, Tsjechisch is dat. Uh. Gisteren uh, wist hij lange tijd uh, leiding uh, te behouden in die race. Moest opgeven met een uh, mechanisch mankement. Vandaag trekken we nog uh, de 13e startrij. En met zo'n snelle auto moet hij toch al in staat zijn om een te uh, verder naar voren te komen. En dat gaan we straks uh, volgen. Oké, okay, nou zo dus uh, weer een update. Willem, we spreken je zo weer. Oké, tot zo. Blind our eyes But we'll never catch us Cause we hypnotized No, our demise is not finalized Cause the sun is not nice, So the time is right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 sound of my voice because I'm mm -hmm. here trying to make it rapping internationally mm -hmm. so I say for you imagine she was a girl, girl, girl, girl in the picture the one that you always wanted and then she hit on you you've been standing een Circus. Everything is gonna be alright. En het is allemaal gespeeld. De Eredivisie is voorbij. Een heel jaar vol met voetbal is vandaag uh, geëindigd. We hebben alle uitslag hebben we binnen. We beginnen met de eerste wedstrijd van vandaag. Vitesse tegen Ajax. Eindersat is daar 1-3 gewonnen voor uh, de Amsterdammers. Ajax doet toch hele goede zaken. Ook een wazenkampioen. Ze zetten hun zegenreeks voort. Oftewel zegenvieren. vieren hè. <laughs> en VVV Venlo thuis Knappe overwinning op zijn FC Twente Eindstand werd 4-2 Excelsior 1-3 tegen PSV AZ Groningen 1-0 Heere V tegen Feyenoord Feyenoord ja, met 3-2 uh, Rodi C tegen Utrecht uh, Met uh, 1-3 Voor Utrecht ADO Den Haag tegen de Graafschap De Graafschap heeft goede zaken gedaan Die hebben met 5-3 gewonnen ik was Almelo tegen NEC 1 tegen 2 En Nankkuda tegen Erks en Wauw zaten op 3 tegen 2 En die wedstrijd is nog niet afgelopen Dan gaan We gaan even kijken naar de, ja, het einde van de eredivisie Wat is de uiteindelijke eindstand geworden Die is als volgt kampioen natuurlijk Ajax met zijn 76 punten En wie had dit verwacht op nummer 2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 Heeft hij van bevrijdingspop gehoord, maar hij heeft even niet bij nagedacht dat um, het, dat geluid, het uh, te hard is. is. <laughs> dus ik heb helemaal niks. Ja, ik heb helemaal geruis. Ja, maar. dus nou ja, ik ben nu even vandaag de, de die het spits afbijt, um, of afsluit, hoe noem je dat? Um, aanstaande voor, vorige woensdag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 Wat is er goed, hè? Where have you been? Hé, hey, uh, nieuws over Koninginnedag. Want in de zie je, zie je altijd overal kraampjes staan. Niet alleen met kleding, maar ook veel met eten. En uh, inspecteurs hebben afgelopen maandag tijdens de ruim 100 boetes uitgedeeld voor bedorven voedsel... dat op diverse Koninginnedagfeesten aan de man werd gebracht. Dit was dus het geval in Amsterdam...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 stadswachten moeten overal in het land hetzelfde soort uniform dragen. Het wil de beroepsvereniging van de buitengewone opsporingsomtenaren. Zoals stadswachten officieel heten, een nationaal uniform zou goed zijn voor het imago van de stadswacht. De minister opgesteld vindt alles, alles best als een stadswacht uniform, maar niet te veel lijkt op dat van de politie. Nederland telt 25.000 BOA's. BOA's. Dat is uh, die BOA's en, uh, ook, uh, dat is beveiliging zo. Ja, is dat zo? Ja, dat is allemaal één opleiding. Uh, oh, oké, oké. Okay, okay. De politie heeft dat, de die handhaving heeft dat, de bewaking heeft dat. Politie ook? is toch uh, maar een individuele Ja, dat die, die, die je moet halen. Oh, zo, ja, ja. Een soort van basis. Ja, want die uh, stadswachten die moeten natuurlijk ook... Uh, ja.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 Europees kampioen alcohol drinken.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 te lopen van uh, 15 jaar. Die denken dat ze wat zijn, bond krijgen, weet je wel. Ik vind het hartstikke mooi, hè? Nikkels van Jassen. Ja. De... Ja. En die roken allemaal stiekem. Dus uh, ouders heeft u een jong kindje. En willen ze, wil je niet dat ze roken? Ga maar uh, naar de kermis, daar staan ze allemaal rij. En uh, bij voorkeur bij de botsauto's, toch? Ja. En een 56-jarige man is erin geslaagd 40 jaar zonder rijbewijs te rijden.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 Nou, ja, ik ben één keer aangaan door, door een politie. Moest je, je rijbewijs laten zien? Ja. Ja ja, dat moet wel. Hij moet al uit. Het moet altijd. uit. Almere kroop. Nee, je is Almere, centrum van Nederland. Nou ja goed. 56 jaar man is er in Nou, gefeliciteerd! <middels> Mellon. en No Rain, zometeen hier bij ZFM vanaf 5 uur, het debuut van een uh, nieuwe DJ, wie het is, dat hoor je natuurlijk vanaf 5 uur, ik weet zeker, als je naar het programma luistert, ken je hem, maar hij gaat het nu helemaal in zijn eentje doen, nou je kan langzaam het wel raden, je hoort het zo, en hier is Circus Custers, ik sta niet aan te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 Zat, maffe dingen, gewoon is bij mij, echt wel gek genoeg Lijkt wel alles zo loop ik te zwingen. Lazarus en toch al dagenlang niet in de kroeg Net als op het schoolplein, voor de allereerste keer Laat de wel me bellen, deze jongen komt niet meer verliefd Over me.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 People are playing, playing ball off the wall with my head, <laughs> the man promised me a ring.